2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak van Ron P. Het OM eiste levenslang tegen de man voor de moord op de Rijswijkse studenten Anneke van der Stap. Maar de rechtbank in Den Haag sprak hem vorige week vrij. Volgens de rechter is er te weinig bewijs. Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat Ron P. Anneke van der Stap in 2005 heeft vermoord.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 In het Kamerdebat erkende PvdA-Kamerlid Plasterk... dat zijn partij niet per se op een tekort van 2,7 hoefde uit te komen... maar dat dat een concessie is aan de VVD. De Deen Anders Rasmussen blijft aan als chef van de NAVO. Zijn termijn als secretaris-generaal is verlengd tot 31 juli 2014. De ambassadeurs van de NAVO stemden vanochtend in Brussel in met de verlenging. Eind 2014, een paar maanden na het eind dus van Rasmussen's tweede termijn... trekken de NAVO-troepen zich terug uit Afghanistan. De nachttreinen in Brabant rijden over een paar maanden niet meer na twee uur s'nachts. Het is te duur om de treinen de hele nacht te laten rijden... zeggen de spoorwegen en de provincie. Het aantal reizigers neemt na twee uur sterk af. Bovendien veroorzaken de mensen die dan in de trein stappen veel overlast, zegt de NS, omdat ze vaak gedronken hebben. De nachttreinen in Brabant rijden nu nog op vrijdag en zaterdag tot vier uur s'nachts tussen de grote steden in de provincie. In december verandert de dienstregeling. Het Nederlands elftal is gestegen op de wereldranglijst van de FIFA. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal klimt van de achtste naar de zesde plaats, dankzij de gewonnen wk kwalificatiewedstrijden tegen Turkije en Hongarije.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 ANWB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam is de Van Brie noordbrug in de A16 even open geweest. En daarom staat het in beide richtingen voor die Van Brie noordbrug even stil over 2 kilometer. Op de A67 vanuit Eindhoven in de richting van de Duitse grens bij Venlo staat 2 kilometer. De parkeerplaatsen staan daar vol met vrachtwagens. Want het is vandaag een feestdag in Duitsland. En dan geldt er een rijverbod voor het vrachtverkeer. Ze wachten daar tot het middernacht is en dan gaan ze ambas de grens over. Het personenverkeer wat op de A67 vanuit Eindhoven onderweg is naar Duitsland... kan vlak voor Venlo het beste kiezen voor de A73 en de A74. Dan volg je de borden Koblenz. Ook in Limburg, maar dan op de N280 vanuit het Duitse Monsje Klappach naar Roermond. Daar staat tussen de Duitse grens en Roermond 7 kilometer. Nu bij Aijwis Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien...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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Hier aan tafel zit Amerika-kenner Koen Petersen. Hij blijft vannacht op om het debat tussen Obama en Romney te volgen. Luisteren en adviezen geven, daar komt gechargeerd het werk van generaal Lex Oostendorp in Grote Lijnen op neer. Hij adviseert de minister van Defensie en is aanspreekpunt voor de duizenden militairen voor wie ontslag dreigt. Peter Reumer, de zoon van acteur Piet Reumer, nam tientallen gesprekken met zijn vader op en schreef er een boek over. We spreken met ethicus Guilaine van Tiel over voetballer Evander Snow en over springende sterren die allerlei gezondheidsrisico's nemen. Annie Tinga, oud-officier van het leger des Heils, ging twintig jaar geleden met haar hele familie bij de Bijlmer-ramp helpen. En dit is de dag dat blijkt dat 93 van de discogangers... na het stappen piepende oren heeft. Een dag later hoort twee op de vijf jongeren nog steeds een piep of een ruis. Ja, en als jullie deze horen, dan is het nog goed met jullie oren, of niet? Ik weet het niet precies. Guylaine, je hebt kinderen. Gaan die wel eens uit? Nou ja, dan dus zijn ze nog niet echt schoolfeesten. Oma. Dat is het zo'n beetje. Okay, maar ik ben en... zelf wel heel veel uit geweest. Oh ja? <laughs> en uh, zou, wat zou je nou doen om gehoorschade te voorkomen... Nou, ik denk wel dat we meer bewust zijn van vroeger... dat je die gehoorschade heel snel op kunt lopen. Dus even los van de disco, de oortjes uh, in, uh, die je op je hoofd uh, plaatst... en daar dan het volume flink draaien... dan kun je geloof ik al na een kwartier uh, gehoorschade van oplopen. Ja. Dus daar heb ik ze wel voor gewaarschuwd. Ja. Lijkt Oostendorp al die militairen met die oortjes in hun oren. Zegt u daar wel eens wat van? Ja, daar zeg ik zeker wat van. Maar die oortjes moeten soms in, want bijvoorbeeld bij het schieten... dan is het heel belangrijk om gehoorbescherming te dragen. Ah, dus ja. bij ons wordt het ook heel veel gecontroleerd. En mijn kinderen sporten veel. Maar die hebben wel eens heel hard die oortjes in. En dan zeg ik er wel wat van ja. ja. Peter Reumer, zelf ooit gehoorbeschadiging opgelopen in de disco nee, misschien? Want ik was in zo'n verschrikkelijke uh, discoganger. Uh, maar ik heb een, ooit bij Animal een filmpje gemaakt waarin je waarin je liet zien dat je uh, door oordopjes kunt laten maken. Die DJ's ook dragen. Als je het in, in je oor doet, dan hoor je wel de muziek, maar je hebt niet die vreselijke, dreunende... En dat kan ik iedereen uh, van harte aanbevelen. Komt Petersen? Kinderen? Gehoorbeschadiging? Welke van de twee? Ik ben graag Oost-Indisch doof in uh, veel gesprekken. <laughs> oh, ja. En dan komt zo'n Piet me uitstekend uit. Mevrouw <laughs> oh, ja. Tinga, u komt niet zo va vaak in de disco, denk ik. Maar uh, komt u mensen tegen met gehoorbeschadiging? Tuurlijk kom je mensen tegen. En mijn eigen echtgenoot is praktisch doof. Dus oh. ik weet er wel het een en ander. Ja. Niet van de disco, dat is nooit geweest. <laughs> nee. Maar gewoon omdat hij uh, in zijn systeem zit. Ja. Maar uh, ja, als je soms de herrie naar buiten ziet komen... als je bijvoorbeeld over de wallen loopt... Van, van plekken denk je. Nou, als je daar binnenkomt, moet het helemaal niet te doen zijn. Goed, de dichter bij de dag is vandaag Quirin van Halen. Zijn gedicht hoort u tegen half vier. Wilt u uw mening kwijt? Ga dan naar onze website. Dit is de dag. of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag DDD gebruiken. Good van from the Ford Center for the Performing Arts at the University of Mississippi in Oxford. I'm Jim Lara of the NewsHour on PBS and I welcome you to the first of the presidential debates. De audience hier in de hall is promised to remain silent. No cheers, no applause, no noise of any kind. Ja, komt Peter, dat was bij een van de eerdere debatten, niet tussen deze twee kandidaten. Maar vanavond gaat het net zo, zo'n beetje. Ja, het is altijd een standaard opening die wordt uitgesproken waarvan de tekst volledig is afgesproken door beide partijen waarvan de kandidaten in het debat staan. Uh, weinig spontaniteit. En de tekst ja. zal uh, inderdaad vergelijkbaar zijn met wat we zojuist hebben gehoord. En mag je dan als presentator op geen enkel moment improviseren in zo'n debat? Is alles van tevoren bedacht? Alles is uh, van tevoren afgesproken, behalve de vragen die, uh, die worden gesteld. Dat is de enige verrassing. En de blunders die kandidaten kunnen maken zijn <lacht> ook niet wel wat even geschript. <lacht> dus we hopen... Voor de, rest, voor de rest is alles helemaal in afspraken dichtgekit. Helemaal gescript. Ook hoe dingen eruit zien, las ik. Bijvoorbeeld het tapijt wat er staat en wat er ligt. Ja, uh, tapijt... Podium, de hoogte van de stoeltjes. Dus uh, als een lange en een korte kandidaat met elkaar moeten uh, discussiëren, is het van belang dat de katheders ongeveer uh, even hoog zijn. Oh ja. Als de eenderachter wegzakt, wordt er een krukje achter gezet. Maar de hoogte daarvan en het, uh, het materiaal worden ook uh, keurig uh, afgesproken. Het is een contract van 34 pagina's dat uh, beide partijen bindt. Zo. En uh, alles wat uh, je kunt bedenken is uh, vastgelegd, behalve de vragen die worden gesteld. Ja, nou dat is dan behoorlijk voorbereid allemaal. Is het ook iets zoals de Super Bowl in Amerika, waar iedereen naar kijkt, iedereen naar uitziet, waar iedereen naartoe leeft? Ja, maar dit nog dat het eens in de vier jaar uh, plaats heeft. Dus er is nog, het is nog exclusiever dan de Super Bowl. Maar uh, voor referentie de Super Bowl trekt ongeveer de finale 80 miljoen kijkers. Uh, het best bekeken tv-debat tussen de presidentskandidaten ook. Uh, normaal gesproken trekt het ongeveer tussen de 50 en 80 miljoen kijkers. Uh, de live-uitzending van uh, de Oscar-uitreiking trekt 40 miljoen. Ja. Dus het geeft wel aan dat het echt een ongelooflijk groot tv-evenement is. Ja. Hier in Nederland is het om drie uur s'nachts. U blijft natuurlijk op. Blijven er andere mensen ook op om te kijken? Nee. Nee nee, nee, nee, nee. Nou, misschien, dat er grote fans waren. Ja, nee. Peter Reumer niet. U ziet het achteraf wel. Ik lees het in de krant, ja. ja. Hoe bereiden die kandidaten zich voor? Want ik hoorde gisteren, uh, Koen, <kwijnt> dat uh, president Obama zich had opgesloten... in een hotel in Las Vegas om zich voor te bereiden. Toen dacht ik, een hotel in Las Vegas? Wat een rare plaats. <laughs> uh, ja, uh, normaal gesproken bereiden de kandidaten zich sowieso uh, heel goed voor. In veel gevallen door een studio na te bouwen en te kijken... waar staan de camera's, waar staan de lichten... Uh, hoe ziet het decor eruit en hoe ziet het dan uiteindelijk eruit op, uh, op tv? En mm -hmm. mag wat kosten? Uh, dat mag wat kosten. Ja, goed, met een uh, campagnebudget van een miljard... kun je ook nog wel wat stoeltjes uh, en wat camera's uh, <laughs> huren. Uh, maar ze willen het zo realistisch mogelijk uh, nabootsen, omdat uh, je tv-debatten eigenlijk op twee manieren kunt benaderen als kandidaat. Je kan zeggen, het is een debatwedstrijd. En wie heeft de slimste argumenten en wie wint. Maar dat is totaal irrelevant, want iedereen kijkt naar het plaatje. Dus je moet vooral kijken hoe produceer je het als tv-show... en hoe kom je over als personality... En daarvoor zijn die beelden vooral ongelooflijk uh, belangrijk. En ja, daar wordt dus uh, niks totaal, aan toeval over gelaten. Ja, is totaal irrelevant. Ja, want de standpunten <laughs> van de kandidaten zijn natuurlijk al ongelooflijk bekend. Mitt Romney heeft zich anderhalf jaar geleden kandidaat gesteld. En sindsdien, weliswaar heeft hij zijn standpunt in het loop van de tijd <laughs> nogal wat uh, keren gewijzigd. Maar mensen weten toch wel ongeveer waarvoor hij staat. Dus daar verwacht ik weinig nieuws van. Obama is vier jaar president en was anderhalf jaar daarvoor al kandidaat. Dus mensen weten ongeveer wel hoe die standpunten liggen. Het gaat er vooral om hoe kandidaten overkomen mm. uh, als persoon. Het is een mm -hmm. soort sollicitatiegesprek. Hè, welke indruk maakt iemand? En dat is veel belangrijker dan uh, de inhoudelijke antwoorden die ze geven. Tenzij ze een blunder begaan. En dat kan wel grote schade toebrengen aan mm. een campagne als dat met zo'n kandidaat gebeurt. Ja, nou, we hebben, bij Romney hebben we er al een paar langs zien komen. Hè? De afgelopen tijd van blunders, die hebben we even op, op een rijtje gezet. We believe dat they're entitled to Rick, I'll, I'll tell you what, 10,000 bucks, $10,000 bet. I drive a Mustang and a, uh, and a Chevy pickup truck. Ann drives a, a couple of Cadillacs actually. <laughs> Ja, alle auto's werden even opgenoemd. Hij ging voor 10.000 dollar uh, met iemand wedden. En de helft van de Amerikaanse bevolking werd een beetje weggezet als hulpeloze uitkeringstrekkers. Niet zo handig natuurlijk. Is hij in het nadeel? Doet hij domme dingen? Of kan hij, is, is dat af te leren? Ja, wat we wat juist hebben, is een combinatie van blunders en uh, politieke calculatie. Uh, de als... Sommige dingen doet hij expres? Nou ja, in ieder geval uh, bewust. Laat ik het zo uh, zeggen. Als wordt gezegd, uh, uh, hoe, uh, wat voor auto's vindt u mooi? En dan zegt hij: ik heb verschillende Cadillacs in de garage staan. Dan is dat een handreiking naar de gewone man. Maar die heeft er uh, hoog het één. Dus dat gaat dan altijd weer net helemaal uh, mis. Dat was niet helemaal genoeg als handreiking? Dat was bedoeld als handreiking om te laten zien hoe gewoon die is. Hij was ook bij een autorace. En er werd gezegd: God, wat leuk dat je hier ook bent. Uh, ja, vrienden van mij hebben allemaal van die autorace-teams, uh, zei hij. Ja. Dus ja. dat zijn allemaal van die, van die dingen die verkeerd. Uh, Wel eerlijk. Gaan. Dat gebeurt Obama overigens ook. Want vier jaar geleden wilde hij laten zien hoe gewoon hij was. Toen werd hij op een boningbaan neergezet. Wat alle Amerikanen doen. En hij had geen benul. Welke drie vingers zijn hij die bal moet steken. Ja. Dus het overkomt, het overkomt iedereen. Maar ook rol. Uh, in dat geval. Maar de opmerking die we hoorden over de 47% van de Amerikanen die van de overheid afhankelijk zijn en nooit op hem zullen stemmen. Dat is een duidelijk statement naar de mensen die 53% die zelf het geld verdient... en niet van de overheid afhankelijk ja, ja. is. Verontwaardiging mobiliseren en daarmee hopen om die kiezers ook naar de stembus te ja. Maar daar, daar heeft hij afstand van genomen. Daarvan zei hij. Er was geen handige opmerking. Hij heeft afstand genomen voor de toon waarin hij het heeft gezegd, maar niet van de inhoud van de opmerking. En dat is wel een opmerkelijk verschil. Want normaal gesproken worden die misverstanden onmiddellijk uh, toegeschreven aan journalisten die hebben zitten knippen of plakken. Hij heeft gezegd: ik sta voor de uitspraak, maar ik had het diplomatieker moeten verwoorden. Ja, dus inhoudelijk hmm. blijft hij erachter staan. Wie van de twee kan het beste debatteren? Nee, nou ja, ze zijn alle twee goed. Want, uh, laat ik zeggen, stotterende introverte mensen bereiken niet het uh, stadium dat ze presidentskandidaat zijn. Obama is wat professoraal, uh, wat een nadeel kan zijn, doordat hij wat afstandelijk is. En Rom die heeft als gevaar dat hij spontaan is, maar uh, een enorme deken van bananenschillen om zich heen uh, uh, neerzet. Ja. Uh, dus ja, is hij een beetje voor, klunzig? Voor dus u doet nadelelen. alsof hij klunzig is. Nou ja, het, het, hij heeft wel een aaneenschakeling van uh, onhandigheden uh, begaan. Wat uh, doodzonde is, Want uh, vanuit zijn perspectief. Hij heeft op de conventie, vind ik, echt een ongelooflijk knappe reden neergezet. Ook een mooi plaatje. Die conventie was best wel succesvol. Ja, kort daarna komt hij in het nieuws op een ongeplande manier met die uitspraken waar hij achter staat. Maar het was niet in de, in de regie van de campagne om die zo naar buiten te brengen. Dan hè, gaat de discussie weer uh, buiten zijn regie om. En een hoop uh, positieve effecten die hij heeft bereikt op de uh, conventie... gaan er weer uh, verloren. Ja, dat mag in een project dat een miljard kost... en in een half jaar ja. er doorheen wordt gepland natuurlijk niet gebeuren. Maar is dat, ligt dat aan hem of ligt, heeft hij ook gewoon niet zo'n goede staf? Niet zo'n goede campagnestaf? Nou ja, dat, uh, uh, uh, de, de kwaliteit van de staf is uh, natuurlijk zo effectief... als dat de kandidaten naar we luisteren. En uh, Je hebt ook kandidaten die een hele goede staf hebben... maar zelfs tromte eigenwijs zijn ja. en daardoor uh, daar hebben toch daar geen gebruik van voor, maken. Hebben voor, we voor, voor, voorbeelden uit het verleden van? Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Sarah Palin, om maar wat te zeggen, die vicepresidentskandidaat was en toch redelijk in paniek raakte van alles wat er over kwam. Uh, die werd gecoacht door een stel professionals, uh, maar uh, wist toch niet echt het uh, script te houden. En zorgde daarvoor bij de campagne vier jaar geleden toch voor wat angstige momenten bij de ja, Republikeinen. Ja, en, en zit nu nog altijd in Alaska, of waar het ook alweer was dat ze zat. Ja, ja. tegelijkertijd heeft die campagne haar wel nationale bekendheid gegeven. Dus het is wel een factor in de, in de, in de, als opinion leader, om het zo maar te zeggen. Maar niet meer uh, serieus als kandidaat. De ja. Lut Jacobi van Amerika. Ja. <laughs> <laughs> met, mooie haar, met mooie haar, dat uh, moet erbij worden gezegd. Uh, het gaat dus niet om de inhoud, zei jij net, maar om uh, of je aardig gevonden wordt. Uh, nou vindt iedereen Obama toch heel aardig. Dus die gaat dan toch gewoon winnen. Nou ja, het is wel interessant... Dat Obama daar nu een voordeel uh, heeft. Uh, normaal gesproken, als het economisch slecht gaat... is de kandidaat in wie het vertrouwen het grootste is... waar het gaat om de economische oplossing in het voordeel. In 1992 was Bill Clinton kandidaat tegen de oude Bush. Het ging toen economisch heel slecht. En hij had zijn straf geïnstrueerd. It's the economy stupid. Er mocht alleen maar over de economie worden gesproken. Nu zie je dat het vertrouwen van de Amerikanen in Romney... waar het gaat om de economie echt significant groter is dan bij Obama. Mm -hmm. Obama staat voor in de peilingen. En als je kijkt waar staat Obama nou echt voor op Romney... dan is dat zogenaamde likability... Uh, en dat is in feite de vertaling van het antwoord op de vraag... met wie zou je het liefst een kop koffie drinken? Met Romney of met uh, Obama. En het is wel heel merkwaardig dat tegenwoordig... Uh, de bereidheid om koffie met iemand te drinken doorslaggevender is... <lacht> dan de vraag hoe we moet economische problemen ja. oplossen. En dat zie je in peilingen terug. En dat is eigenlijk voor het eerst dat dat zo nadrukkelijk uit elkaar begint te, te lopen. En dat, en dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. Want heel veel Amerikanen merken natuurlijk aan de lijve die, die, die, die crisis. Werkloosheid, uh, huizen niet te verkopen, dat soort dingen. Maar blijkbaar is dat dan toch minder belangrijk dan... Hoe aardig iemand is. Uh, in deze verkiezing wel. En dat is een heel uh, ja, bijzonder, uh, bijzonder fenomeen. Ja. En hoe buit Obama dat dan uit? Bijvoorbeeld in zo'n debat vanavond. Hoe zou hij dat kunnen uitbuiten? Nou ja, wat je ziet is dat presidentskandidaten bij zo'n debat... debat wel kunnen verliezen, maar niet kunnen winnen. Dus als een kandidaat heel goed is... gaat hij in de peilingen eigenlijk nauwelijks vooruit. Er wordt dan voor en na de... Debatten worden gemeten. Wat is nou het effect van debat geweest? Eigenlijk altijd nul. In Nederland zagen we uh, Samsung die wel ontzettend ging stijgen. Ja, en dat is een opmerkelijk uh, verschil. In Amerika gebeurt dat dus uh, niet bij die presidentsdebatten. Eigenlijk tot en met 2008. In Nederland zag je dat wel. Wat je wel in Amerika zag bij de debatten in de voorverkiezingen tussen de kandidaten voor de republikeinse nominatie. Dat die debatten wel een hele grote invloed hadden op uh, het loop van de peilingen. En uh, de grote vraag die boven de markt hangt is uh, met de veranderingen die blijkbaar in Amerika spelen. Hè, die likability die belangrijker is dan de economie. En de rol die je ook in de voorverkiezingen zag bij die debatten uh, op de peilingen. Of na vanavond die debatten toch een andere invloed gaan hebben op uh, verloop van de peilingen dan daarvoor. Hm. Want er volgen er nog twee hè, Jena. Ja, twee A3. Uh, er zijn totaal drie debatten tussen de presidentskandidaten. En er is één debat tussen de kandidaat voor het vicepresidentschap. Oké, okay. nou. Tot de volgende debatten dan maar. Ja, reuze benieuwd, maar ik raad iedereen aan om te kijken. Het wordt alvast uh, ongelooflijk leuk. Oké. Okay.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 generate sun will rise and love will shine when she goes na na na na the one showing her man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 Heet Kerstkliende van Tiel. We gaan praten over uh, sporters en hoe gezond dat soms is. Naar aanleiding van Yvander Snow. Snoe heeft al eerder een hartstilstand gehad. Heeft daarna een uh, pacemaker gekregen. En zakte zondag een beetje in elkaar. Niet echt, ging zitten, iedereen schrok. Uh, en daarna ging die van het veld. Uh, in de vraag waarover wij praten is: moet je dat soort mensen nog op willen stellen? Toch? Daar gaan we over praten. Ja. Ja, wat, wat vind jij? <lacht> Uh, nou, ik vind dat we uh, niet te snel moeten zeggen dat Evander Snow niet meer opgesteld zou moeten worden. Zoals ik de laatste dagen wel veel gehoord heb uh, door mensen die daar ongeveer net zoveel verstand van hebben als ik, laat ik en zeggen. En jij komt regelmatig op de voetbalvelden, dus je hebt er heel veel verstand ja. van. Ja. Maar uh, waarom vind je dat dat niet te snel gezegd moet worden? Nou, omdat ik denk dat daar een hele serieuze risico-inschatting moet worden gemaakt. En dat onze emotie, die hier denk ik een hele grote rol speelt. Want hij heeft natuurlijk die hartstilstand gehad. En nu, als hij naar zijn hart grijpt, dan schrikt iedereen enorm. Het hele stadion was stil. Het was echt een schok voor iedereen. Maar dat heeft ook te maken met de emotionele lading die aan hartproblemen vastzit. Maar of dat ook daadwerkelijk... hij een enorm risico loopt dat wij normaal gesproken niet accepteren... dat is volgens mij nog een onbeantwoorde vraag. En die vraag zou je eerst moeten beantwoorden. Ja, want dat is vooral ook een medische afweging, lijkt het Lijkt mij dat die, die beslissing vooral aan een arts is, of niet? Ja, er is, uh, ik heb eens even gekeken wat de discussie internationaal is... over dit, uh, dit soort uh, hartaandoeningen. En het blijkt dat het heel erg onbekend is... hoe groot het risico is van sporten als je zo'n ICD... zo'n implanteerbare uh, defibrillator in je lijf hebt. Want dat uh, heeft hij, hè? Dat heeft hij. Als hij als heeft dus een, hartstilte... een apparaatje... waar als hij een hartritmestoornis krijgt... waar hij dus een verhoogd risico op heeft... dan geeft dat apparaatje een schokje... en dan moet het hartritme weer normaal worden... Um, nou is het over het algemeen verboden om, om met dat soort dingen topsport, uh, of in ieder geval professioneel, te sporten. Uh, maar je ziet wel dat er uh, steeds meer cardiologen komen die zeggen... Uh, er is eigenlijk geen bewijs om uh, te zeggen dat er zo'n verhoogd risico is op hartdood. Hmm. Um, wat wel kan gebeuren is dat zo'n apparaat een schokje geeft. En dat is dus een heel onprettig uh, gevoel. Daar kun je ook je onwel van voelen. En nou ja, dat is, uh, uh, dat is iets wat heel vervelend is. En ik weet niet wat er met Evander Snow gebeurd is dit weekend. Maar dat zou ook aan de hand kunnen zijn geweest. Ja. Um, en, en zeg jij dan van, ja, daar moeten we ons als publiek eigenlijk ook niet mee bezighouden. Dat is echt aan de arts en de speler en eventueel de club? Ja, ik denk inderdaad dat het wel uh, iets is... wat, uh, wat de club en, en in eerste instantie ook de, arts van de, de artsen die daarbij betrokken zijn... dat er een goede risicoafweging moet worden gemaakt. Maar ik vind het heel raar dat mensen als Johan Derksen... en uh, Pierre van Hooydonk toch op een wat neerbuigende manier zeggen... van nou, hij moet er maar mee ophouden. Want Evander Snow is natuurlijk een topsporter. Uh, hij zegt zelf ook, ik ben een sportman in hart en nieren. Ja. Dit is mijn carrière is een begaafde voetballer. Voordat je zijn carrière over de schutting gooit, vind ik dat je daar hele goede argumenten... Ja, maar voor als je zegt, want jij zegt ook, het is heel, het is onduidelijk... Hè? artsen zijn het er ook niet over eens. Ja. Moet je dan niet gewoon heel voorzichtig zijn en zeggen... nou, dan maar gewoon niet? Dat is inderdaad de reactie die mensen hebben. Daarom is het ook over het algemeen verboden. Um, en dat is een soort voorzorgsprincipe. Hè? Als er een risico is, laten we dat dan maar niet doen. Um, daar zou je voor kunnen pleiten dat we dat moeten doen. Maar dan uh, moeten we eigenlijk wel zeggen... zouden we dan allerlei vergelijkbare risico's... ook niet meer uh, moeten accepteren? Ik, bedoel, ik hoor mijn zonen nog zeggen tijdens de tour de Frans. Oh mama staat weer in de keuken. Als er weer zijn een afdaling van waar <laughs> mensen uh, zich... Uh, ja, Vind met... je dat te spannend? Nou ik heb af en toe wel mijn hart vastgehouden. Ja ik vond het af en toe wel echt eng. Ja. Oké okay, ja. dus stond jij in de keuken met vond je hart vastgehouden? dat vast... niet dan? Want jij hebt ja af, ik ook heb al het al ook een... ja. Ja. Ja, ja. Ja eigenlijk wel. Ook okay. in ja. ja. de keuken. Nee, ik blijf wel kijken meestal. Of heb jij een televisie in de keuken ook? Nee, nee, dat nee. Ik nee, nee. nee. je, je zag een mist mis naar beneden gaan op een gegeven moment. Ook, ja, en geen als het geen hand over. Maar schrik. ik vroeg me af of ja. over Snow. Kijk, uh, voetbal is een teamsport. Ja. Dus als, uh, als, als een van zijn medespelers of, of, of een tegenstander ja. hem uh, onderuit schoffelt en hij blijft neerzitten. Ja. dan heb ik iets met Ivan de Snow gedaan. Ja. Begrijp je? Dat, dat ja. zou ik nog een, uh, een nade gedachte vinden. Ja, maar als jij de enkels van Arjen Robben definitief. Uh, maar dat is uh, al in de game. Ja, is het. Is ook dat niet zo mooi, wat... trouwens, hoor. Nee, maar mij... dat, ja, dat, dat zou zijn carrière ook kunnen beëindigen. Nou, ik, ja. ik begrijp nogmaals, ik begrijp de emotie wel. En ik, ik het is ook heel erg schrikken als je zoiets ziet. Uh, maar ik denk dat het ook goed is, als, voordat je zo'n verrijkend besluit uh, neemt... dat Evander Snow niet meer zou mogen voetballen in de professionele competitie... dat je daar ook rationele argumenten nee. voor hebt. en ja. echt goed In sommige dat landen je is het zo. He? In Italië mag hij niet spelen. Nee, hij mag in, er zijn veel landen waar je niet met zo'n uh, implanteerbare defibrillator mag spelen. Um, het is overigens wel zo dat er heeft een zwemster aan de Olympische Spelen meegedaan... die ook een gouden medaille heeft gewonnen op de Vlinderslag... Die uh, ook een vergelijkbare hartaandoening okay. heeft. Uh, maar die ervoor gekozen heeft om zo'n uh, defibrillator niet te laten implanteren... omdat zij anders niet mee mocht doen. Zo. Nou, en zij mocht dus gevaarlijk. wel meedoen ja, zonder ja. die defibrillator. Dus dit geeft al aan dat de ratio en het bewijs is nog heel erg dun. En dat, nou ja, dan kun je kiezen, dan moeten we maar heel voorzichtig zijn. Maar je zou ook kunnen kiezen uh, om deze man uh, zijn carrière te laten ja. uh, vervolgen. Goed, ander tv-programma waar jij over verbaasd is Sterren Springen op zaterdagavond. Ja. Daar vallen we wel eens gewonden bij. Luister maar. Ik train al wel omdat ik niet kan zwemmen. Jodi, oh, Jodi, Jodi. Kom bij me staan. Gierende zenuwen. En hoe gaat het nu met je hersenschudding? Ja, goed. Ik heb er maar een paar dagen last van gehad. En, uh, dat was met uh, 2,5 salto. En terwijl ze hard aan het oefenen is op haar achterwaartse salto, slaat het noodlot toe. Ze heeft haar neus gebroken. Oh, wat maakt hij een doodklap. Maar wat was het goed, dames en heren? Ja, hier heb jij een heldere oordeel over, geloof ik. Ja, als je het nou hebt over bezorgdheid om elkaar... en als we eens kijken hoe we nou, uh, uh, uh, uh, uh, over Evander Snow praten en je ziet dit... dan denk je, de ene, er zijn zeven mensen gewond geraakt. <lacht> en dan wordt er even getwitterd van... succes met je operatie, hè, voor je gebroken neus. En uh, uh, uh, uh, ja, dit is uh, op een gegeven moment ook moedwillig... mensen aan risico's blootstellen. Ja, Doen ze zelf, en, ze gaan zelf van die duikplank af. Ja, dat klopt wel. Maar uh, de vraag is of zij de risico's daarvan uh, overzien. Ik bedoel, Jody Bernal heeft bijvoorbeeld een gat in zijn trommelvlies uh, opgelopen daardoor. En uh, het is de vraag of hij daarvan herstelt. En dat kan ook echt repercussies hebben voor zijn carrière. Dus hierbij was het wel constant bij die uitzendingen... een zogenaamde leuke, ja. uh, uh, entertainmentverhogende factor... dat die mensen allemaal verwondingen opliepen. Nou, ja. dat vond ik raar. Kom, ja. ja, ik moet zeggen... Ik... Kijk, het programma niet. Ik heb blijkbaar heel wat gemist. Maar ja. wat mij toch vooral heel erg uh, verbaast. is dat uh, mensen met enige bekendheid. dit soort slecht voorbeeldgedrag. enige bekendheid? Uh, laten zien. Ik, uh, ja, goed, al die namen zeggen we maar ook niet verschrikkelijk veel. maar ze worden wel uh, geselecteerd uh, daarvoor. Uh, nou, je geeft het hebben heel soort... veel mensen moeten bellen, hoorde ik. voordat ze er genoeg hadden om mee te doen. <laughs> dus u we zijn er niet geweldig. niet Als, ja. als, als, als iedereen een gebroken neus heeft. Maar, ja. maar het verbaast me wel. Mensen kijken er toch naar, anders zou het niet uh, worden gemaakt. Ik neem aan dat het bij de commerciële wordt uh, ja, uitgezonden. Nou, daar gaat in ieder geval geen belastinggeld heen. Maar het, um, het, het, het, het merkwaardige is... die mensen die daarnaar kijken... denken toch, het is legitiem om dit soort rare capriolen uit te halen. Um, ja, mensen moeten het allemaal lekker zelf weten. Maar de samenleving draait voor de schade op. En ik vind het ongelooflijk raar dat dit soort uh, gedrag wordt uh, uh, gevierd. Ja, maar wie zou het tegen moeten houden? Nou ja, kijk, ik ben niet voor uh, regels van de overheid die, daar, uh, die daartegen zijn. Ik vind dat je sowieso geen belastinggeld aan moet geven. Dus bij de publieken zou ik er veel meer bezwaar tegen hebben. Als er commerciële zijn die dit willen doen, is het prima. Maar wat niet verboden is, niet, is niet per definitie goed. Nee. Wij gaan naar het nieuws van half drie. En uh, zometeen daarna spreken we met inspecteur-generaal Lex Oostendorp. Kortweg de ombudsgeneraal, die aanspreekpunt is... voor duizenden militairen die zich zorgen maken over dreigend ontslag. En met Peter Reumer, hij vertelt over, zijn boek, over het boek over zijn vader Piet Reumer. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak van Ron Het OM eist levenslang tegen de man voor de moord op de Rijswijkse studenten Anneke van der Stap. De rechtbank in Den Haag sprak hem vorige week vrij. Ron zit al een gevangenisstraf van 18 jaar uit voor de moord op stewardess Christel Ambrosius in 1994. Minister De Jager is blij dat VVD en PvdA de plannen van het kabinet overnemen om volgend jaar uit te komen op een begrotingstekort van 2,7 procent. Hij zei dat voor het begin van de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. In het Kamerdebat erkende PvdA-Kamerlid Plasterk dat zijn partij niet per se op het tekort van 2,7 procent hoefde uit te komen, maar dat dat een concessie is aan de VVD. De brand van afgelopen nacht in Winschoten is aangestoken, zegt de politie. Het is de zeventiende brand in de stad sinds april. In het centrum van Winschoten geldt sinds gisteren een noodvoordening... omdat gevreesd wordt dat er een pyromaan actief is. En in Italië heeft de financiële recherche een inval gedaan bij voetbalclub Napoli. Daarbij zijn documenten meegenomen die mogelijk wijzen op fraude bij transfers, melden Italiaanse media. Rechercheurs zouden contracten van de club met spelers, contracten met zaakwaarnemers en financiële verslagen hebben meegenomen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen de knopen de Debrechtseplein en Ridderkerkstad 3 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht na een aanrijding. Ook erg druk op de A67 Eindhoven richting Duisburg-Duitsland... tussen Velden en de Duitse grens 3 kilometer... heeft te maken met het Duitse feestdag. Daardoor mag het vrachtverkeer Duitsland niet in. Verkeer richting Duitsland kan het beste omrijden over de A73 en de A74. Daar loopt het ook vast op de N280 van München Gladbach naar Hormond. Tussen de grens en de Hormond staat 7 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert. naar nee, Dit is de dag met aan tafel. Inspecteur-generaal Lex Oostendorp. Peter Reumer. Groen Petersen, Henny Tinga. Zij vertelt na drieën over hoe zij en haar familie 20 jaar geleden na de Bijlmer-ramp gingen helpen. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditstedag.nu. Inspecteur-generaal Lex Oostendorp. Mogen wij u inderdaad eh, ombudsgeneraal noemen? Is dat het goede woord? Nou, eigenlijk niet het goede woord. Maar het wordt wel vaak gebruikt omdat dat het meest makkelijk te vergelijken is... met wat in de burgermaatschappij gebeurt. Maar als mensen bij ons niet krijgen wat ze verlangen... kunnen ze altijd nog naar de nationale ombudsman toe. Ja, oké. Okay. Ja, maar ja, dan moeten ze wel eerst via u. Althans, dat is een logische dat stap. Dat hoeft niet. Nee, nee, niet. Maar een logische Men stap. kan bij mij bemiddeling vragen. Uh, het is natuurlijk toch een organisatie van nog steeds 65.000 mensen. We zijn wel heel fors aan het inkrimpen nu. Dan gaan er 12.000 functies weg. En... Niet iedereen vindt de weg in die bureaucratie die er natuurlijk toch is. En, uh, die kunnen dan bij ons aankloppen om bemiddeling te krijgen. En juist in deze tijd waarin we met die reorganisatie bezig zijn, gebeurt dat ook heel veel. Ja. Oh ja. En hoe word je het? Je wordt gevraagd. Je Want, wordt gevraagd in, uh, in nog steeds na een lange militaire carrière. Want u was gewoon generaal, even tussen aanhalingstekens? Ik was uh, hiervoor de directeur operaties op het ministerie van Defensie. Dus verantwoordelijk voor alle missies die in het buitenland uh, plaatsvonden. En ik werd gevraagd of ik dit wil doen. Ik, heb, ik, ik zal u eerlijk zeggen, ik heb uh, geaarzeld. En waar zat hem dat in? Dat zat hem in het feit dat je als adviseur van de minister... natuurlijk wel de zekerheid wil hebben dat je effectief bent. Dat je adviezen ertoe doen en dat er vervolgens ook wat mee gebeurt. En wie was de minister toen u... Uh, dat, dat was in eerste instantie Eimert uh, van Middelkamp. En daarvan dacht u, ik luister toch niet aan me? Nou, ik heb uh, juist <laughs> op die reden gezegd, ik doe het wel. Oh, oké. Okay. <laughs> en en uh, uw, uw voorganger was Prins Bernhard, toch? Dat is een voorganger die in 1976, uh, iedereen weet waarom, de Lockheed-affaire zijn uniform moest uittrekken. En vanaf die tijd is het altijd een... Wat ik ook vond, dat was een van de redenen waarom ik het niet leuk vond, een hele oude generaal. Ja, en dat bent u geworden. Ja. Ja. En toen ik dat uh, mijn vrienden voorlegde, zeiden ze ja, inderdaad. Ja. Ja, klopt wel. Ja. Dus laten we even luisteren naar wat geluidsfragmenten. Je bent een sloper. Er gaan bijna 12.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Je bent een vechter. We moeten materieel verkopen. We leveren gevechtskrachten. Je bent de vijand. Dat raakt onze krijgsmacht in het hart. Dat raakt iedereen. Dat raakt u. Je bent een macho. Als eerste snijden we in het bestuur. We snijden in het aantal generaals. Je bent militair. De opdracht dichter. Werken bij Defensie. Je moet het maar kunnen. Het is aan ons, aan mij en aan u... om de uitdaging aan te gaan. Ja, stoere taal en zorgen over de bezuinigingen binnen het leger... wisselen elkaar af. Uh, we hoorden minister Hille zeggen dat er generaals worden wegbezuinigd. Bent u daar een van? Ik ga over twee maanden regulier met functioneel leeftijdsontslag zoals dat heet. Dus dat is geen bezuiniging, want mijn, uh, ik word ook opgevolgd. Dus mijn, de functie inspecteur generaal krijgsmacht blijft bestaan. Ja, er moeten een hoop mensen uit. Komen die bij u langs? Daar komen uh, veel mensen bij ons langs. Alleen het, een van de grote dilemma's is dat nog niet iedereen weet of het hem of haar treft. Die reorganisatie die neemt vrij veel tijd in beslag. Het moet ook heel zorgvuldig gebeuren. Er gebeurt een overleg met de, de vakbonden van militair personeel... En dat betekent dat het pas in een heel laat stadium duidelijk wordt... over welke functies het gaat en welke mensen het uiteindelijk gaat treffen. Ja. Dus daar gaan we nu wel in. Die fase komt er nu aan. En, en wat is uw rol dan vervolgens? Nou, mijn belangrijkste rol als adviseur is heel goed te luisteren... wat er tijdens al deze processen gebeurt op de werkvloer. En de werkvloer kan variëren van een, van een vergat van de marine... tot een squadron van de luchtmacht. Maar ook een directie in Den Haag. En goed te luisteren wat de mensen bezighoudt. Uh, die rapporteer ik in eerste instantie direct aan de commandant van zo'n onderdeel. En na een periode... kijk, ik heb nu zoveel bezoeken gewacht... wat zijn nu de trends en ontwikkelingen die ik tegenkom... en waar ga ik nu eens mee uh, naar het departement in Den Haag naar de minister... om te zeggen, van, daar hebben we misschien nog niet de juiste keuze gemaakt... en daar moeten we wat betere informatie over geven... en daar moeten we beleid misschien licht aanpassen of veranderen. En ja, want, want een, een ombudsman bij een krant... staat altijd een beetje los van de krant. Die, die valt officieel ook niet binnen de hoofdredactie. Althans, die, die hebben een vrije rol. Heeft u dat ook? Of valt u wel degelijk onder de minister? Ik, ik val onder de minister. Ja, dat daarom is de ombudsman niet? ook niet helemaal nee, nee. Uh, van toepassing. Maar ik, we zijn over het algemeen heel succesvol in die bemiddeling. Omdat we oplossingen kunnen aandragen... die dan vervolgens kunnen worden geïmplementeerd in de organisatie. Ja. Wel minder dan vroeger, moet ik daar eerlijk bij zeggen. Omdat... In zo'n grote realisatie worden heel veel beslismomenten, die worden heel centraal getrokken. En dat betekent dat commandanten op de werkvloer mogen zelf niet meer beslissen om een maatwerkoplossing voor het personeel te vinden, die mm. wij dan aanvragen. En als ze dan pas boven bij elkaar komen, dan is men altijd heel erg bang om uitzondering te maken en maatwerk te leveren. En dat levert wel... Op. Ik wil niet zeggen dat de mensen niet tevreden zijn met de bemiddeling... want ze voelen zich wel gehoord, gehoord en serieus genomen. Ja. En dat is natuurlijk toch ook belangrijk. En ze begrijpen vaak ook door de bemiddeling... waarom een besluit nou eenmaal genomen is zoals het genomen is. Maar u komt bij de minister en u zegt... Ja, er is enorm veel onrust, want er moeten 12.000 mensen weg... en iedereen vraagt zich af of hij of zij het is. U zegt dan misschien, kan het niet de helft minder? En dan zegt de minister, nee, sorry. En dan moet u weer terug. Ja, maar dat is ook geen realistisch advies. Wat zou u dan kunnen zeggen? Duizend minder? Of, uh... Nou... De aantallen moeten... Uh, kijk, we hebben een grote organisatie... waarbij het natuurlijk verloop ook vrij groot is. Als er 12.000 functies verdwijnen... wil niet zeggen dat er 12.000 mensen verdwijnen. 6.000, toch? worden bereikt met ontslag. Uh, er gaan in de tussentijd van die reorganisatie... 6.000 mensen met natuurlijk verloop... Uh, waarvan ik er zelf ook één ben, de organisatie verlaten. En dan zijn er, blijven er 6.000 over... Over het algemeen de oudere medewerkers die al jarenlang uh, met hart en ziel voor defensie werken. Die moeten we dan proberen te bemiddelen naar een functie elders uh, in de maatschappij. Uh, dat is heel moeilijk toch? We verwachten dat dat van ongeveer 4000 toch gaat lukken. We hebben goede contacten met, met partners die uh, de kwaliteiten van onze mensen uh, onderkennen. Maar we zullen ongeveer voor 2000 mensen daar niet in slagen. Nee. En dan was u uh, hoofdoperatie, heet dat geloof ik. En dan moest u allemaal slimme strategieën bedenken om de Taliban om de tuin te leiden. En dan zit u nu ineens met werkloze soldaten die u aan een baantje moet helpen. Dat voelt heel anders, lijkt me. Ja, maar dat is ook niet mijn enige taak. Maar het is wel uh, van belang dat die soldaten het vertrouwen hebben... dat ze bij iemand die ook hun professie goed kent, uh, dat verhaal kwijt kunnen. Nee, dan snap dus ik dus dat het voor de soldaten belangrijk is. Maar waarom is het voor u leuk eigenlijk? Ik heb niet gezegd dat het leuk was. Ah. Ja, hoe lang heeft u het gedaan? Ik doe het straks drie jaar. En, dan en u bent afschrijf. heel blij met het functioneel leeftijdsontslag? Nou, ik ben ook met hart en ziel in deze organisatie verband. Maar ik, ik, ik verlaat hem. En over het algemeen uh, ga je na verloop van tijd naar een andere functie toe. En nu ga ik definitief uh, het uniform uittrekken. Maar heeft dat hiermee te maken? Vond u het echt niet leuk? Ik zag er ernstig tegenop. ja. Ik zag er ernstig tegenop, Omdat ik uh, wist in welke uh, vaar, uh, vaarwater die organisatie zich bevond. En dat is ook wel bevestigd in alle gesprekken die ik, die ik met personeel voer. mensen maakt zich heel veel zorgen. En je kunt er op dit moment weinig aan doen om die zorgen weg te nemen. Je moet mensen wel het gevoel geven, denk ik, dat ze meer kunnen. Sommigen verliezen ook een beetje. Want ik, ik ben hard in hart en ziel militair en ik kan nergens anders terecht. Terwijl ze eigenlijk heel veel kwaliteiten hebben die ook elders heel goed te gebruiken zijn. Dat is op het individuele niveau. Er is ook wel gezegd, na de aankondiging van de bezuiniging, ook door mensen binnen Defensie die dat niet snel doen omdat ze altijd heel loyaal zijn. Ja, op deze manier wordt de hele krijgsmacht uh, toch eigenlijk, uh, ja... Ja, er blijft weinig van over. En hebben we nog wel een goed functionerende krijgsmacht. Maar heeft u ook dat soort zorgen? Die, die zorgen zijn er ook. Uh, het is altijd heel moeilijk om aan te wellicht de ondergrens... Uh, waarbij ik nog een effectieve bijdrage kan leveren... in, in bijvoorbeeld een grote operatie als ja. in Afghanistan. Hebben we die bereikt? Uh, nou, We kunnen niet meer doen wat we een aantal jaar geleden in Oerskan hebben gedaan. Uh, dat was een, een, een, we hebben toen een jaar of vijf achter elkaar... eigenlijk met ongeveer 2000 mensen in Afghanistan gewerkt, permanent... En ook toen nog een missie in... Uh, toen begonnen de, de maritieme missies rond Somalië. Dus zeg maar het piratenjagen. We hadden nog een missie op de Balkan. Uh, en we zaten ook op verschillende plekken in Afrika op dat moment. Dus we hadden altijd 3000 mensen buiten de deur. Dat betekent dat je er ook 3000 aan het voorbereiden bent. En dat je er 3000 net terug hebt. Dus een heel groot deel van die organisatie was bezig met die missies. Dat is nu heel veel minder geworden. En dat kunnen we ook niet meer, denk ik. Nee, maar is dus de ondergrens dan bereikt wat u betreft? Of betekent het gewoon dat we naar een heel ander leger toe gaan? We zijn naar een ander leger toe aan het gaan. En die grens wordt uiteindelijk politiek bepaald. Ja. Wat willen we nog wel? Wat maken we uh, waar van datgene wat we in de grondwet hebben staan? Dat de, onze krijgsmacht ook een bijdrage levert... aan de internationale militaire rechtsvorming. Nou ja, heeft, heeft u als militair toch ook een, een mening over? Want u zegt altijd heel keurig als militair... ja dat bepaalt de politiek. Maar u zit in die organisatie. U voelt, u voelt hoe dat is. Nou, dat, voelt, uh, dat voelt heel pijnlijk aan. Maar uh, je moet ook realist zijn. Als, ik ben ook huisvader. Hè? Ik, ik kijk ook wat het betekent... Uh, wat er in Nederland gebeurt voor het onderwijs voor en in de zorg. En dan begrijp ik sommige prioriteiten, begrijp ik wel. Je bent niet alleen maar militair. Je moet dat wel in, in een veel breder verband zien. Dat zal niet iedere militair kunnen. Maar dat is natuurlijk wel waar. Het is natuurlijk wel vervelend om je organisatie zo te, te moeten verlaten... in een periode waarin ze zo mineur zijn... En, en waarin zoveel is verdwenen van wat we vroeger konden. En waarin ze misschien een ombudsman wel harder nodig hebben dan ooit. Ja, maar mijn opvolger die gaat dat ook op een goede wijze doen. Daar heb ik het volste vertrouwen. Maar voelt het als vaan of lucht? Nou, dat is het niet, omdat ik gewoon regulier vertrek. Maar ik vind het eigenlijk wel een heel vervelend moment om weg te moeten gaan. Want sommigen zullen zeggen, ja, die generaal zorgt wel goed voor zichzelf. En, maar, mijn tijd zit er gewoon op. En ja, ja. Ja. Ja, wat gaat u doen nu? Dat weet ik nog niet. Ik, uh, ik ga zeker nog iets doen, want ik ben nog te jong om uh, stil te zitten. Mag ik maar vind vragen ook... hoe oud u bent? Ja, ik ben uh, 56. Oké. Okay. En dat is, uh, dat is nog jong genoeg om, uh, om een kunt nieuwe carrière te Kunt u te nog beginnen. een jaar of elf? Ja. He, ja, jaar. nee, maar dat, dat, ik vind, dat vind ik ook een maatschappelijke taak. Uh, ik ik zou uh, rustig achterover kunnen gaan zitten en een boek schrijven over mijn ervaringen. Maar daar ben ik nog niet aan toe. Ik, ik, ik zoek een nieuwe uitdaging. Die heb ik nog niet gevonden overigens, maar daar, daar heb ik nu ook weinig tijd voor. Maar Open sollicitatie? Wat, wat mee, zou, wat zou u willen? Nou, ik weet heel goed wat ik niet wil. Uh, <laughs> ik, wil ni, ik wil niet meer in, in, uh, in, in, in een departement werken. Omdat die hele politiek-bestuurlijke uh, omgeving waarin ik heb gewerkt... die uh, is toch niet altijd... Laten we zeggen, bevredigend in de zin dat je heel snel tot oplossingen kan komen. Wat zegt u uh, dat buitengewoon netjes? Het is gewoon heel frustrerend <lacht> eigenlijk. Bedoelt u? <lacht> ja. Soms is dat frustrerend, maar soms heb je dat ook nodig om toch je doelen te bereiken. Uh, dus daar, daar moet je eerlijk in zijn. En ik word ook wel eens gevraagd door bedrijven die iets met defensie willen. En dat vind ik voor mezelf uh, een absolute no-go area. Ja, ja. Om het zo dat te zeggen. Dus dat is natuurlijk niet. Ja. En dat betekent dat ik nog op zoek ben en uh, ik, ik heb mijn mind openstaan. Ja. Ik ga er binnenkort wat gesprek over voeren, want ik wil er ook niet te lang mee wachten. U heeft twee ministers meegemaakt, uh, Van Middelkoop en Hans Hille, als ik dat goed uitgerekend heb. Die heb ik als in deze functie meegemaakt en ja. ik heb van daarbij ook andere ministers Maar meegemaakt. welke van die twee luisterde het best naar u? Ik moet zeggen dat ze dat allebei goed doen. Ja. Een beetje politiek uh, uh, departementaal uh, uh, antwoord. Ja. <laughs> nee, ik, daar moet ik echt eerlijk in zijn. Want uh, zowel Eimert uh, van Middelkoop, die, uh, die ik heel goed kende van de tijd als directeur operatie, mm. die had een goed luisterend oor. Ik merk wel dat uh, Hans Hille, wiens vader ook 21 jaar bij de staf van de inspecteur-generaal heeft gewerkt okay. vroeg, hè, dat hij heel goed weet wat de rol van die inspecteur is. naar dit is de dag op radio 1 met thijs van den brink en elsbeth gruteke Maar Tears, uh, even after all these years, years And it pains me so much to tell That Peter Reumer, jij schreef een boek over je vader, Piet Reumer, een leven in verhalen. Laten we even luisteren naar een aantal van de personages die hij speelde. Deze heren zijn van de recherche en ze komen jullie wat vertellen. Mijn naam is De Kok, met COCK. En zorg jij er maar voor armen met vitamine hoor, maar best. Mag jij dat je vingers op petten onder je eigen hamer, weet je net? En dat die spijkers door je schoenzole heen en je voeten nemen, zodat het een infectie van over mm -hmm. Ik ga het hartstikke stukje muziek opzetten, dat ik heb. En ik zit er een knop zo wijd open als ik me kan. zingen en we zingen en we zingen en hallo. Bootschappen Viet, roepen jullie zeven jaar. Ja, Peter, maar dat was de hoofdpiet, hè? Zeker. En uh, we hoorden ook uh, Baantje. Uh, een... En Stiefbeen. En Stiefbeen en zo. Dat was eigenlijk het begin van zijn carrière, toch? Nee, dat was meneer King in Varen is fijner dan je denkt. Dat was het eind jaren 50. Ja kinderprogramma. Maar bij Stierbeen begon het zeg maar, het hysterische uh, beroemdheidmodel. Toen kon je niet meer over straat zonder herkend te worden en aangesproken <laughs> nou, te worden. Nou, er was niet meer op straat. Iedereen zat thuis gekluisterd aan die, aan die televisie. Althans, de mensen die, die televisie hadden. Ja. Dat, uh... Dit boek is al eerder verschenen, maar nu door jullie geüpdate, geactualiseerd. Yes. Ja. Uh, waarom? Nou, dat was eigenlijk de vraag van de uitgever. Uh, uh, uh, Sander Knol. Uh, na het overlijden van mijn vader op 17 uh, januari, waar de reacties zo overrompelend, wij waren ook echt, we waren... nou, voorbij is een groot woord, maar wel uh, ontzettend verrast. aangenaam verrast door de enorme warmte. En de, ja, dat mensen, uh, echt iemand was weggenomen... waar ze, uh, die een deel van ze was, ook een deel van hun achtergrond. Mm -hmm. En toen zei hij, we moeten die verhalen weer op de markt zetten. Want uh, mijn vader was een begenadigd verhalenverteller. Ik kon ontzettend goed verhalen vertellen. Hij deed ook niets anders, constant en niets liever. En, uh, uh, dus het is goed dat die verhalen weer... Uh, dus zeg maar weer een uh, uitkomen... Ja. waardoor hij blijft voortbestaan ook in zijn verhalen. Ja. Dat vond ik een goede gedachte. Ja. Nou, het, zijn ook, het is buitengewoon onderhoudend om te lezen, die verhalen. Ja. Ik vroeg me ook af, was hij als vader ook leuk? Want dat hoor je ook wel eens, hè? dat mensen heel leuk... met iedereen, alleen in het eigen gezin niet. Hoe, hoe was nou, hij thuis? Ik zal zeggen, als hij thuis was. Nou, ja, daar werkte heel veel, hè? Ja, hij werkte heel veel, ja. ja. ja, ja. En uh, dat moest je ook wel, want hij had vijf kinderen thuis zitten. En Stief en zoon, om maar even een, een voorbeeld te noemen... ik geloof dat hij 200 gulden kreeg voor zo'n aflevering. En er waren acht afleveringen per jaar, dus ja... Dat schoot niet op. Nee, dat, dat was geen discussie van die man is een grootverdiener. Dus die moest ook heel veel van die dingen doen. En, uh, maar hij was geen speelpapa. Dat was hem ook nooit geleerd. Het niet zo dat als wij aan het strand waren hij kuilig graven was. Ja. En ons jolig door de branding heen sleurde. Nee, hij zat met zijn vrienden dan aan een tafeltje uh, te kaarten. Ja. Terwijl wij zelf onze eigen kuil groeven. Dat is toch wel een beetje zielig. Maar u maakte er ook misbruik van elkaar, hè? Ja, we maakten er vreselijk misbruik van. Ja, hij is helemaal niet zielig. wij nee? Nee, wisten wij iets anders en je had toch een relatief grote vrijheid. Nee, nee, nee, kijk, zo'n zo standpidee bijvoorbeeld, dat was dan eind jaren zestig of zo, en dan, uh, als, als wij dan heel hard papa riepen, dan, uh, dan voelde hij niet prettig tegenover die vrienden ook. En zo. En dus hij zei, zeg nou, als hier zijn, zeg nou Piet, weet je wel. <laughs> En toen was er net het ijsje, de, ik maak reclame, maar de, de, uh, zo'n zo ijsje wat je cornetto noemt. Maar, maar de, en uh, was uh, op de markt. En dan liepen wij zo'n beetje nonchalant langs. Jongetjes van jaar of negen, tien, weet ik veel. En zei, zeg uh, Piet, heb je even een pikje voor een cornetto? <lacht> en dan kon hij niet weigeren. <lacht> dus dan, dan zo ging dat. Uh, ja. ja. Nee, we hebben, er, we, we hebben er echt van genoten ook. Ja, het was echt een self-made man. Want als je leest, ja. hij kwam echt uit hele armoedige omstandigheden. Ja. Hij komt echt uit de diepe armoede in Amsterdam. En hij moest en hij zou aan het toneel. Hè? Ja. Hij wilde echt gewoon toneel. Terwijl ja. mensen zeiden, ja, dat kan jij helemaal niet. Maar hij liet zich niet weerhouden. Nee. nee. En opvallend is ook dat hij eigenlijk het leven voor het toneel... eigenlijk dat hij daar niet zoveel over wilde zeggen. Nou, kijk, wat wij hebben meegemaakt... is dat zijn leven eigenlijk altijd op dat moment begon... Het begon zo'n beetje toen hij zich losmaakte van die wereld. Hij sprak er ook nooit over, wilde er ook niet van weten. Mijn vader was bij uitstek iemand die voortdurend naar voren keek. Ook de laatste paar weken, eigenlijk alleen maar bezig met naar voren kijken. Keek nooit achterom. Uh, reflecteerde wel, maar dat deed hij in zijn eigen grote hoofd. Maar hij... Uh, en de wereld voordat hij naar het toneel ging, uh, heeft hij... Ja, weggedrukt. We hebben ook nog begrepen waar die enorme drang om naar het toneel te gaan... waar hij zich niet liet weerhouden door wat dan ook... waar nee. hij vandaan kwam. Nee, was niet te verklaren. <coughs> en als u dan vroeg als kind, of vroeg u dat wel eens van... pap, wat deed je voor die tijd? Of was dat gesprek? Dat wisten wij wel. Oh ja, want hij was banketbakker bijvoorbeeld, hè? Onder andere, ja. kolenman, uh, gestrijven. Uh, uh, uh, uh, hij heeft 13, nee, 12, 13 ongelukken. Ja, 12 vakken, 13 ongelukken. Hij heeft alles gedaan. En dat soort dingen, maar kijk, dat zijn buitenkantjes, weet nee. je wel. Maar als je wil weten van de binnenkant, van hoe was het om met je tweelingbroer door die oorlog heen te gaan en he, in die enorme diepe armoede. En uh, waar komt er dan eens in 47 de drift vandaan, of 48 om, om naar het toneel te willen? Waar komt dat vandaan? En hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Want je hoorde Stiefbeen, dat was uit, uh, zeg, 63, 64. Dat was dus, zeg maar, tien jaar... Uh, Vanuit de diepe armoede tot, tot, tot zeg maar de hoogste toppen van de beroemdheid. Ja. Waarin je ook keurig ABN sprak. Ik heb het nog eventjes... He, terwijl het was natuurlijk zo plat en, en Amsterdams hofie. Ja, wat hij maar allemaal heen geleerd heeft. Is onbegrijpelijk. Het onbegrijpelijk ik er nog steeds niet goed bij. Nee, maar dat is wel gek, want het is uw eigen vader. Yes. En toch, en toch is het niet te doorgronden. Nee, en dat, dat vond hij ook wel niet interessant om over te praten. Hij praatte liever over de avonturen die hij meemaakte... dan over wat er in hem zelf omging. En wat er in hem omging... kijk, het was ook niet iemand die de hele nacht... de hele dag huilend over je heen hing... en riep ik, hou zo van je, weet je wel. Het was ook geen knuffelpap. Maar in dat laatste jaar, uh, dan uh, had hij me eerst, toen hij even even het bed zat, uitgemaakt voor de slechtste verpleger die hij kende. <laughs> omdat ik zijn sloffing kreeg. En vervolgens zei hij, hé, uh, uh, hey, ik hou van je. Ah, ja. En dat had hij daarvoor nog nooit gezegd. Nee, nee, nee. Dus dat was wel heel mooi. Weet ja. je wel, dat maakte de cirkel ook alweer rond. Maar dat, en, dat had hij zo'n leven lang gedaan. Dat houden van, van al zijn kinderen overigens, en van zijn vrouw. Maar dat kwam heel slecht naar buiten. Ja. Ja, mevrouw Tinga, had u wat met hem? Ja, zeker weten. Amsterdam, alles eromheen, het baantje baantjefiguur. Ja. Mioor was bevriend, Mioor Pieter Remmer ook ontmoet en zo. Mioor Bozart, dat had van alles met elkaar te maken. Een wereldje met elkaar, van elkaar ontmoeten, met elkaar delen. Nee, ja. dat had van alles met elkaar te doen. Het was ook heel grappig als we opname hadden met baantje op, op de wallen. En Meestal werd je overal een beetje in het begin zeker weggestuurd en lastig voor de plandisie. Maar op een gegeven moment wisten ze dat. En dan stond, zat hij op een krukje te wachten tot hij iets moest gaan doen. En dan kwam iedereen, zo'n heel straatje, kwam er even langs om hem een handje te geven en uh, te vragen hoe het ging. En toen hield hij daar sjoer, uh, uh, sure, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Uw moeder was ook heel belangrijk voor hem, hè? Ja. En die speelde eigenlijk, die bleef eigenlijk altijd op de achtergrond. Ja. Hoe, hoe was dat voor haar? Prettig. Ja? Zij wilde niet op de voorgrond. Uh, maar het is wel zo dat. Ze zijn, uh, waren in december uh, 60 jaar getrouwd, dus dat heeft hij nog uh, meegemaakt. Uh, dat werd eerst een heel groot feest in zijn hoofd. En het werd steeds kleiner natuurlijk, omdat hij dat niet meer kon. Oh. Uh, 60 jaar. En uh, ja, zij heeft hem door al die tijd... Het zijn natuurlijk al de roerige tijden geweest. En dat gaat met grote ups en downs. Ja. Uh, Gesteund. En uh, bij hem blijven staan. En ik ben ervan overtuigd, dat zijn we eigenlijk allemaal... dat zonder haar hij nooit die carrière gemaakt zou hebben... die hij gemaakt heeft. Hij, zij heeft hem op de rails gehouden. Ja? Wat, ja. Want wat deed zij? Uh, zij was zijn, zijn uh, fundament... En waar dat vandaan moet, weet ik ook niet. Want ook daar werd niet echt over gesproken. Maar zij was echt zijn fundament. Als hij er niet was, hij was als een weekje naar familie in Spanje. En dan zat hij de hele dag binnen. En dat begrepen wij niet. Want ja, uh, ga dus lekker uh, van gezin. En een beetje nargen en een krant bladeren en een puzzeltje doen. En... en zodra ze thuis was weer. En de koffers in de gang neerzetten. Wop, ging hij de straat op. <laughs> en uh, wat was zijn fundamentje was weer thuis. Zijn zekerheidje. En dan ging hij weer buiten spelen. Ja. En hadden ze het goed met elkaar? Ja, zeker. Kijk, niet makkelijk, maar wel goed. Het was, uh, vooral de laatste jaren was dat uh, uh, enorm uh, uh, ontroerend om te zien. Mijn vader zei ook, mijn moeder uh, is dementerend. En dat heeft je lang weggehouden, maar, en zij het ook. maar dat kan natuurlijk niet. En, gegeven, en zei hij, daar gaan we niet meer werken, want uh, zij, ze heeft uh, 60 jaar voor mij gezorgd... en nu uh, ga ik voor haar zorgen. Nou. Ja, kon hij helemaal niet. Maar uh, die probeerde het was wel. zo goed. Ja, wel. Is, ja. Ontroerend. Ja, dat is heel mooi. Goed, we zijn bijna bij het nieuws van uh, drie uur binnengekomen is uh, Samira Bouchypti. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Je gaat zo een appeltje schillen, waar gaat het over? Nou ja, het gaat uh, uh, over uh, Women on Waves. Die gaat uh, morgen naar Marokko. Die is op uitnodiging van uh, de Mali, Alternative Movement for Individual Freedoms. Um, uitgenodigd om naar Marokko te varen. Tenminste niet naar Marokko, maar nog steeds op internationale nou ja. uh, water... om abortussen te plegen of in ieder geval te helpen. En uh, ik vind niet dat ze daar naartoe uh, moeten varen. Waarom niet? Omdat ik vind dat uh, je wel voor abortus... Hey, ik ben voor het recht op abortus, zeker in Marokko... omdat er onder erbarmelijke omstandigheden wordt geaborteerd. Zo'n 600 à 800 abortussen per dag... Maar uh, ik vind een abortusboot en de manier waarop... Hè, er was ook een homoboot, een abortusboot... Nee, misschien volgende week een euthanasieboot. Ja, het is best provocerend. En ja. vooral, uh, uh, ik vind dat je wel de discussie moet voeren. Dat is echt heel erg belangrijk, maar niet op die manier. Oké, okay, gaan we hier straks uh, verder over horen. Wij danken de gasten van vanmiddag, inspecteur-generaal Lex Oostendorp. Kortweg de ombudsgeneraal, succes met het zoeken van ander werk. Ja. En uh, Peter Reumer, hij vertelde over het boek dat hij over zijn vader Piet Reumer schreef. Hartelijk dank voor uw komst. We zijn er weer na het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor? Dit is Radio 1.